Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24 uur uitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier zijn Karin van den Boogaert en Wim Vriezen. Twee uur te gaan nog, zegt onze aftelklok hier in de hal. Twee uur voordat we er voor altijd het zwijgen toe doen. Daarin schakelen we natuurlijk regelmatig met de tent hier voor het gebouw... ...waar oud-collega's beginnen binnen te stromen. We praten over het afscheidsproject van de Nederlandse afdeling... ...en het boek dat daar de weerslag van is. En dat heet Je band met Nederland. We horen zometeen waar we allemaal te horen en te zien waren met onze afscheidsuitzending. Welk fragment verkozen is tot mooiste fragment? Er zijn er 24 te beluisteren nog eventjes op onze site. Goed nieuws horen we over het bewaren voor de eeuwigheid van deze slotmarathon en alle juweeltjes die we hier nog hebben liggen. En ik maak u alvast nieuwsgierig naar het spectaculaire slot van onze 24 uur live radiomarathon. Eerste onderdeel van dit uur, een gesprek met onze hoofdredacteur hier aan tafel aangeschoven, Rick Rensen. Rick, welkom even de koptelefoon opzetten. Dus misschien de handel hoeft geloof ik niet, maar goed, we zien wel. Er is nog wat geroezemoes na het debat ja. van net. Hoe heb jij daarnaar geluisterd, Rick? Uh, buitengewoon gewoon interessant. Ja. Ja. Heb je nieuwe inzichten gehoord? Uh, geen nieuwe inzichten. Geen nieuwe inzichten, nee. dingen die je eigenlijk allemaal al wist, zeg je daar eigenlijk mee? Nee, ik moet zeggen dat ik uh, uh, heel erg mee voelde met uh, de redenering van uh, Jules Paradijs, die uh, aangaf dat uh, de wereld om op uh, een kans had om door te pakken. En die wat mij betreft uh, niet heeft gepakt. En die gaan we ook niet pakken, hè? Die gaan we ook niet pakken. Want uh, een groot verlies noemde je als we het hebben over onze eigen Nederlandse afdeling. En dat doen we gewoon natuurlijk ongegeneerd, want we zijn hier met onze eigen afscheidsradio-marathon bezig. In een interview met Nu.nl zei je een groot verlies, het afscheid van de uitzendingen in de Nederlandse taal. Ja. Waarom? groot verlies, uh, omdat ik denk dat uh, er een uh, deel van de Nederlandse uitzending wel degelijk door had kunnen gaan... ...namelijk dat deel wat, zoals net ook in de discussie werd aangegeven... ...gericht is op expats en emigranten. Er wonen 1,3 miljoen expats, dus Nederlandstalig, in het buitenland. We hebben vorige verkiezingen gezien dat er van 500.000 tot 700.000 stemgerechtigd zijn. En ik denk dat die mensen in de kou zijn gezet. Hoe, ik had, hoe kan dat? Nou, ik had sterk willen pleiten. Dat, dat beviel mij in de uh, redenering van uh, Paradijs. Uh, ik, ik had sterk willen pleiten om uh, in ieder geval de, uh, naar een overgangsregeling toe te gaan... Uh, ...vanuit uh, uh, het ministerie... ...waarbij uh, was uh, gezegd... van: ...luister eens... Uh, ...een aantal van de activiteiten op uh, het gebied van de Nederlandse taal... ...daar krijgt u laten we zeggen drie tot vier jaar de tijd voor... ...om die voor een deel te verzelfstandigen. Wat ik nu zie is dat die activiteiten nu ook al worden ondernomen... ...door een aantal van onze ondernemende redacteuren... ...om een deel, zoals de Wereldkrant en Expert on Air, uh, wereldkids, de database die eronder ligt uh, te privatiseren die mogelijkheden zijn er nou, in het verleden is dat met uh, andere uh, staatsbedrijven die geprivatiseerd zijn bijvoorbeeld wel gebeurd uh, was er nu dan uh, de politieke wil niet om dit uh, toch nog te, te proberen om dat overeind te houden voor de wereldomroep wat mijn indruk is in Den Haag, uh, dat geldt voor de uh, politica die hier vandaag aan tafel zat uh, maar dat geldt voor meer mensen in Den Haag is dat men in Den Haag uh, te veel de indruk heeft dat de wereldomroep die campingzender is en was. En ik denk dat er onvoldoende besef is in Den Haag... dat er ook 1,3 miljoen Nederlanders in het buitenland... waarvan ik net al zei, 500.000 stemgerechtigden. Ik merkte toen wij in Den Haag waren twee jaar geleden... tijdens de verkiezingen, dat dat echt een eye-opener was... voor heel veel politici. Dat er zoveel Nederlanders stemgerechtigd zijn... Uh, ...die buiten de grenzen wonen. En waarom hebben ze dan niks gedaan met die eye-opener? Laat ik het zo zeggen, waarom hebben wij dat niet kunnen uitbuiten in ons uh, voordeel? Als je die eye-opener dan hebt, pak dan door. Omdat ik denk dat er uh, een aantal andere elementen speelden... ...als gevolg van de wereldomroep het slachtoffer is geworden van uh, te snelle bezuinigingen. Dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. Nederland is buitengewoon uh, naamvolstaarder geworden sinds de afgelopen jaren... Ik merk in Den Haag dat veel van de beslissingen die genomen worden, pas worden genomen op het moment dat men zich afvraagt wat de PVV ervan vindt. En de PVV is anti-wereldomroep en dat betekent dat we los van een, een, een grote mate van kortzichtigheid, onvoldoende besef van wat die wereldomroep precies doet, er ook heel duidelijk sprake is geweest van een klimaat, een politiek klimaat dat anti-internationaal denken is. En dat is een tweede reden die erbij heeft gezeten. Een derde reden, dat is in de vorige discussie ook al over gesproken, is dat de wereldomroep is overgeheveld van het ministerie van Onderwijs naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het ministerie van Buitenlandse Zaken ervan uitging dat het budget, of in ieder geval een groot deel van het budget, meekwam. En op het moment dat dat niet bleek, wij buiten gewoon ongenode gasten bij Buitenlandse Zaken en ontwikkelingssamenwerking bleken te zijn. Ja, er waren diverse bedoelingen, verschillende bedoelingen bij de verschillende partijen, heb ik proberen te begrijpen net. Ja. Woorden als politiek bedrijfsongeval vielen er en zwart gat. Ja. Maar er kan toch niet zomaar een bedrag waar een bedrijf zijn bestaansrecht aan gaat ontlenen. Dat kan toch niet zomaar in een zwart gat vallen. Dus dat nou, dat ik, vind ik toch heel onwaarschijnlijk. Dat ben ik met je eens. En het is toch gebeurd. In die zin dat de wereldomroep is overgeheveld. De wereldomroep zou gefinancierd gaan worden door buitenlandse zaken. Er is geen bedrag bijgezet. En er is ook niet bijgezet. En dat is een omissie. Dat diezelfde wereldomroep... Uh, dat het budget van, van, van onderwijs in ieder geval voor een deel had moeten meeverhuizen. En op momenten dat, dat niet gebeurde stuitte dat op zoveel aversie zowel bij de staatssecretaris Knapen als wel bij minister Roosentaal. Dat die ons als ongenode gasten zagen die ze ongaarne hebben gefinancierd. Vier jaar geleden ben jij hier hoofdtrekker, geworden. Ja, ja het is nu vier jaar geleden in augustus. Zo, ja. Ja. Toen jij hier uh, kwam, toen was dat, uh, die afbouw van de Nederlandse afdeling eigenlijk al in gang gezet. Hè? Die was al aan ja. het afslanken. Ja. Als jij zegt, ik zie kansen nu voor expat, bijvoorbeeld voor de wereldkrant. Uh, dan hadden we misschien commercieel kunnen gaan uh, exploiteren. Had jij toen uh, dat proces kunnen uh, van koers doen voor anderen? Dus, of, of heb jij dat toen nog niet gezien? Nee, ik ben hier gekomen om juist het proces te versnellen. Uh, waar ik heel duidelijk over wil zijn, is op het moment dat er geen bezuinigingen waren geweest. Stel je voor dat die wereld op het 46 miljoen door had kunnen gaan. Dan nog was ik van mening geweest dat je met belastinggeld... Uh, geen uh, informatie moet verstrekken In dit geval aan Nederlanders in het buitenland Als die op een andere manier die informatie ook wel kunnen krijgen Dus daarvan dus was... zeg je Ik ben het eens met Joel Paradijs Ik ben het eens met hem ja. ja. Die afgelopen uh, vier jaar Die zijn uh, ja, niet makkelijk geweest uh... De wolk van opheffen heeft trouwens al decennia lang boven de wereld om opgehangen. Hè? Er zijn die mensen in de jaren zeventig in dienst gekomen... Waar tegen, werd, tegen wie werd gezegd... Uh, ...jij werkt hier vast niet lang, want we worden toch binnenkort opgeheven. Dus dat is eigenlijk al iets van alle tijden. Mm -hmm. Hoe is het nou bij jou overgekomen dat het nu zo snel lijkt te zijn gegaan? Had jij het nu zo snel verwacht. Nee, ik had dat niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd uh, gehoopt uh, maar dat was uh, dat zeg ik bewust tegen beter weten in dat het plan zoals dat hier is gemaakt een bezuiniging toepassen van 10 miljoen dus van 46 naar 36 miljoen gaan maar nogmaals als tegen beter weten in dat dat zou zijn geaccepteerd uh, ik had gehoopt op uh, ietsje meer geld, maar ik had wel degelijk dat geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse afdeling, maar dat geldt ook voor de niet nederlandstalige uitzendingen uh, een kanteling van die wereldomroep uh, willen, uh, willen zien... in de richting van uh, een verzakelijking. Dat betekent dat ook bij de nieuwe wereldomroep... dus heb ik het niet alleen over de Nederlandstalige uitzendingen die verdwenen zijn... maar ook bij de nieuwe wereldomroep... ik echt sterk van mening ben... dat we uh, een groot deel uh, zakelijk moeten aanpakken, moeten privatiseren. Er zijn concepten de afgelopen tijd ontwikkeld... waarvan ik zeker weet, en dat zeg ik op basis van de ervaring... ...dat die op een commerciële manier in de markt te zetten zijn. Daar en, zie je, ik en, en, en met behoud van journalistieke onafhankelijkheid. Ik versta oh, je even niet. Hoe ziet de inhoud er dan uit? Nou, de inhoud... Ik heb jarenlang bij RTL Nieuws gewerkt. Ik ben tien jaar hoofdredacteur van RTL Nieuws geweest. Uh, en ik heb dat kunnen doen in volstrekte journalistieke onafhankelijkheid. Dat ja, maar... betekent dat je programma's maakt, dat je programmering maakt... ...die anderen niet maken. Je moet nooit maken wat anderen al maken. Dat is de reden om terug te komen op de vraag die net werd gesteld... Uh, dat we hebben gekozen bewust voor een doelgroep van 1530. Dat is een doelgroep die door de grote internationale mediaorganisaties niet wordt bediend. En je moet die doelgroep bedienen met content die er dus nog niet is. Een kieskompas, uh, een love matters, hè, seksuele rechten. Uh, daar is op dit moment al op geboden. Een Indiaanse partij heeft duidelijk aangegeven: telco, we willen hiervoor betalen. En dat betekent dat je een deel van die wereldomroep kunt verzelfstandigen, de 25 procent. ...die nu wordt geëist door buitenlandse zaken... ...om over vier jaar als additional geld te werven... ...ik ben van mening dat je dat niet bij 25% moet houden. Je moet dat optrekken naar een 60, 70%. Ga weg van buitenlandse zaken. Zorg ervoor als wereldomhoek van de toekomst... ...dat je niet afhankelijk bent van de subsidiepot in Den Haag... ...en zorg voor een verzakelijking. Maar dat is mijn zitten, mening. Stel, we zitten hier over een jaar... ...over de wereldomhoek te praten... ...wat komt er inhoudelijk dan uit dit gebouw? Op dat Wat moment... Op, je bedoelt met de nieuwe wereld, Thomas? Precies... Nou, dat betekent dat je uh, het generieke nieuws brengt, daar waar dat noodzakelijk is. Maar dat maak je niet zelf, dat betrek je van andere partijen. Want ik vind dat je altijd een nieuwsfunctie hebt. En dat wordt de anderen gemaakt, zeker niet doen. Dat betekent dat je je concentreert op een aantal thema's die te maken hebben met democratie en good governance, corruptie. Uh, zaken rond, uh, rond uh, en een voorbeeld daarvan is Kieskompas, maar ik kan er zo nog een aantal meer bedenken. Uh, je, je maakt uh, onderwerpen rond een thema als seksuele rechten, rond mensenrechten. En dat betekent niet dat het door en droog en saai moet zijn. Dat betekent dat je heel aantrekkelijke content kunt produceren. Jij gaat uh, daar geen leiding aan geven aan dat nee. proces, want jij blijft hier niet. Uh, betekent dat uh, dat het dan, wel een, heeft het dan wel een kans van slagen? Want uh, jij ja, ziet, ziet dit heel duidelijk zitten. Maar die journalistieke onafhankelijkheid, dat is het grote struikelblok onder het ministerie van Buitenlandse Zaken... Dat is een van de redenen waarom jij uh, hier ja. niet mee doorgaat. Heeft het dan wel een kans van slagen? Nou ja, luister. Uh, uh, uh, de de, de um, graven, graven liggen bezaaid met, met uh, allerlei onmisbare mensen. En ik ben zeker zeer misbaar. Dus er zijn er voldoende die mijn taken kunnen overnemen. De reden waarom ik op dit moment een signaal heb willen geven. Door te zeggen ik wil niet doorgaan. Heeft onder meer te maken met de journalistieke onafhankelijkheid. Ik vind dat een organisatie die zich hard maakt voor journalistieke onafhankelijkheid... die zich hard maakt voor het vrije woord... die zich hard maakt voor het verspreiden van uh, journalistieke onafhankelijkheid... dat als eerste zelf geregeld moet hebben. En dan kan er gezegd worden hier aan tafel dat dat kul is... en dat de Tweede Kamer er mooie brieven over heeft geschreven... en dat er in de politiek buitengewoon aardig over wordt gedacht. Maar ik vind... Dat minister Roosentaal op dit moment een handtekening moet zetten onder die journalistieke onafhankelijkheid en dus onder zo'n charter. En de signalen die ik heb gekregen op basis van de gesprekken die ik op buitenlandse zaken heb gevoerd, zijn niet dusdanig dat ik daar vertrouwen in heb. Okay. Dus jij, ook jij neemt afscheid van de wereld Ik neem afscheid van, van de wereld Net zoals wereldrond. 70% van ja. alle mensen hier. Dankjewel Rick Rensen voor nu. Uh, we gaan de twee uur uh, samen beleven nog. Dankjewel. 12 over 8 in Nederland. Als u ons volgt via internet en u ziet dit plaatje van Karin en ondergetekende en hier aan de tafel. dan moet u zich voorstellen dat we in de hal van het gebouw zitten. Daar hebben we een studio gebouwd, een tafel neergezet, de microfoons opgehangen. Dus maar een heel klein stukje van dat gigantische gebouw heeft u dan in beeld. Als ik nou een beetje schuin naar buiten kijk, dan zie ik een enorme tent. ...waar vanavond honderden genodigden zijn, honderden gasten zijn, live muziek. Wat daar bijvoorbeeld ook staat, we hebben het er eerder over gehad, is een oude reportagebus uit 1958. Heb je hem gezien? Meneer? En hij doet het, hè? Hij, je kan gewoon daarmee Hij doet het reportage. Het. Hij komt. Weet je waar hij vandaan komt? Hij komt uit het Automuseum in Schagen. Ja. Hij is ja. speciaal opgehaald en er hebben al heel veel mensen verlekkerd omheen gelopen. Ja. Heb je het gezien? Ja. Zeg, verslaggever Jeroen Dirks is, als het goed is, in de tent. Ja, ik ben en, er maar, uh, maar voor gaan staan, Wim. Het, gaan is staan. Nog, het is een okay. uh, avondzonnetje wat op dit moment over het terrein van de wereldtoernooi schijnt. En we hebben in de vijver voor de gelegenheid een uh, aantal wereldbollen gelegd. En daar weer voor een aantal wereldbollen opgesteld. En op een van die wereldbollen staat jaren tachtig. En daar zie je Joop van Zijl bij. Dat is precies mijn leeftijd, toch zou je dat niet? Je hebt iets gevraagd, maar ik weet niet wat. Want er ik zei de jaren tachtig en toen zei u, dat is precies mijn leeftijd. De jaren tachtig, ja. Nou, dat scheelt niet veel. Drie op drie jaar na, nou, dus je mag nagaan, hè, ben ik 77 of 83. De meeste nou, mensen kanal... kennen u als de man die het journaal was, maar u heeft hier ook gewerkt. Ja, ik, we hadden hier naast mij staat Peter van Beem, een bekende man bij de wereldomroep. Die stabbelde met andere wereldomroepredacteuren destijds bij het NOS-journaal. Tot grote vreugde, want het waren bekwame journalisten, dat mag ik wel even achteraf ook zeggen. Maar omgekeerd gebeurde er ook wel eens wat en zo heb ik een paar jaar, één keer per week, uh, nieuwslijn Europa gepresenteerd. Een ochtenduitzending van de Wereldomroep, omdat ik het na, naast het oog op morgen, s'avonds laat, ook wel eens leuk vond uh, om s morgens vroeg wat te doen. Ja. En hoe was de sfeer toen? Kunt u dat nog een klein beetje terughalen? Het was soms een beetje afstandelijk, vond ik. Maar dat vond ik het NOS-journaal ook toen ik daar nog niet kwam en wel bij de NOS werkte. En ik moet je zeggen, uh, later met de mensen met wie ik direct werk uh, heb ik bijzonder veel plezier gehad. Ik heb alleen wel eens moeten lachen, want je staat dan nou met een hoop herrie op de achtergrond. En dit wordt uitgezonden op de Middengolf en op de FM, heb ik begrepen. Maar ook op de Korte Golf. Ja, ik heb voor de Wereldomroep wel eens een reportage gemaakt. Gelijktijdig met één voor de Binnenlandse Omroep. En toen ik die van de Wereldomroep klaar had, toen zeiden de technicus... Uh, ik zal er nog een stukje draaiorgelmuziek onder zetten, want dat klinkt veel leuker. Ik zeg, ja, dat heb ik net gedaan voor de Binnenlandse Omroep. Ik zeg, maar dat moet je op de korte golf die doen. En ik met mijn jarenlange ervaring in de tropen uh, en, en, en een driftig luisteraar van de wereldomroep, ik zeg, dan lijkt het alleen maar alsof je twee zenders door elkaar haalt. En mensen die te uh, luisteren denken, hoe krijg ik dat verrekte, die draaiorgelzender eruit. Maar zei hij toen, uh, sprak hij de fantastische woorden, ja, maar het wordt ook bij ons op het dak uitgezonden, wat nu ook het geval is, met een FM-antenne. En dat is voor de baas in de buurt. En als die het maar goed vinden. Ja, Zo ging dat toen. Hans Hoogendoorn, de stemmen. De stem van, nog steeds, van het nos de, de stem van de wereldomroep destijds. Uh, ja, we hebben het natuurlijk. Het is een hele rare dag. Want iedereen zoent iedereen en ziet elkaar, elkaar weer. Maar over 1 over uur en, en 40 minuten is, 50, 45 minuten is het afgelopen. Dan valt het hier stil, ja. En dat is voor veel mensen een heel erg abrupt einde van een, van een prachtige carrière. Zelf heb ik er vijf jaar geleden al hier een eind aan kunnen maken. Maar ik kon doorgaan bij het NOS Radio 1-journaal, bij heel Radio 1. Maar voor mensen die hier nog volop aan het werk zijn geweest tot, tot de laatste minuut, uh, is dat wel een heel plotseling einde vanavond. Is het een uh, uh, onafwendbaar einde? Ja, je kon het zien aankomen natuurlijk. Niet alleen door de politieke ontwikkelingen van, uh, van de laatste 1, 1,5 jaar die heel plotseling gingen. Maar de discussie daarvoor ging ook al over wat moeten we met uh, internet uh, uh, wat moeten we met de korte golf? Waar zijn onze, uh, onze luisteraars? Wie zijn onze sponsors? Moeten we meer aandacht geven aan de politici of aan de luisteraars? Wat moeten we allemaal voor ze doen en wat juist niet? En die discussie, die, die wees toch langzaam. Maar zeker in de richting van internet, van mobiele telefoons, van eerst zomer-TV en later BVN-tv en de radio. Ja, dat was natuurlijk leuk en prachtig voor iedereen die eraan meewerkte en de mensen die daarnaar luisterden. Maar was die groep wel groot genoeg om daarvoor zo'n enorm zenderpark en zo'n enorm apparaat in, in, in werking te houden? En die beslissing is negatief uitgevallen in Den Haag. En daar kan je alleen maar aan ja, ja, ontwerpen. Even iemand die uh, geen, uh, geen korte golf nodig heeft. Want die hoor je, die hoor je automatisch overal over de wereld. Is dat Winnie, zo? Ja, Winnie fred van Dalen, uh, nieuwslezer is altijd die nachten hier gedaan. Uh... Nou, niet zo heel veel nachten. Eigenlijk nou, ja. zat ik meer altijd in uh, Nieuwslijn Europa. Ja. Even terug naar toen. Uh, de sfeer hier, de, de manier van. Want eh, er wordt vaak gezegd: die binnenlandse omroep heeft het gewoon overgenomen. En die kunnen we nu overal in de wereld horen. Maar het was toch anders hier? Het was heel anders. De sfeer hier. Bij de wereldomroep, dat is niet te vergelijken. Ik heb ook jarenlang nieuws gelezen bij de NOS. Was ook leuk, maar er gaat echt niets boven de wereldomroep. Waarom niet? Nou, het, het is gewoon een grote familie. Het is een fantastische sfeer. Je hebt contact met je luisteraars. Nou ja, het is, het is eigenlijk niet uit te leggen. Je moet het voelen. Goed. Je moet het voelen. Dat doen we trouwens hier buiten wel. Hans, kun je het nog één keer doen? Het is heel flauw. Maar binnen is het... Binnen is het ontzettend warm en buiten is het voorjaar, maar wel koud voorjaar. Onmiskenbare kwaliteit, vertrouwde kwaliteit uit de mond van Hans Hogendoorn. U hoort een verslag van Jeroen Dirks, bij de tent, niet in de tent. Volgens mij is het daar ook heel warm. Ik denk dat we Jeroen nog wel een paar keer terugroeren voordat het half tien is. Karin. In deze 24 uur radiomarathon bij het afscheid van de Nederlandstalige afdeling van de Wereldomroep... komen veel verrassende, boeiende, leuke en soms ontroerende momenten voorbij. En omdat we ons kunnen voorstellen dat u niet alles hebt kunnen horen, hebben we er een paar daarvan op een rijtje gezet. Het is tien uur in Nederland. Dit is Pim Breintjes vanuit de studio van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Tot zover de wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. We zitten in het huis van de Nederlandse onderwijzer en het is nacht. Eigenlijk is het daar al 23 juni als de wedstrijd begint. We zitten met een stevige groep voetbalfans bij elkaar. De Nederlander heeft een zogenaamde wereldontvanger... die zijn naam eer aandoet. Hij ontvangt de hele wereld. Alle zenders tegelijk. Het radiootje piept, kraakt, steunt, kreunt en roggel. Steeds hoor je een vlart Nederlands. Een woord, een lettergreep. Soms alleen een letter. Iedereen bemoeit zich met de ontvangst. De radio wordt in de lucht gehouden. Op een kast gezet. Onder een kast. Schuin tegen de bank. Hij wordt buiten het raam gehouden. We verdwijnen met een man of tien in de piepkleine badkamer. omdat de ontvangst daar veruit het beste is. enzovoort, enzovoort. Een heel bijzondere gast is de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Die geef ik nu het podium. Daar staat hij inmiddels en ik geef hem ook het woord. Het liefst had ik aan deze uitnodiging. u voor de laatste keer te mogen toespreken, geen gehoor gegeven. De aanleiding is immers te erg voor woorden. De wereldomroep, onze eigen BBC houdt op te bestaan omdat de geldkraan uit Den Haag wordt dichtgedraaid. De mediastad van Nederland had een internationale faam en uitstraling dankzij de wereldomroep. Al die jaren zochten Nederlanders over de grens, experts en vakantiegangers het kanaal van de wereldomroep om zo verbonden te blijven met het moederland. Zonder wereldomroep wordt het op het mediapark nooit meer zo gezellig als het was. Laten we nog één keer de klokken luiden ter nagedachtenis aan een wereldberoemd instituut, de wereldomroep. Het woord zegt het al. Het carillon van het raadhuis in Hilversum luidt de klokken. De wereldomroep is dood. Leven Radio Hilversum.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 Ze heet Hima Sumak. Ik weet de plaat niet precies, maar het is heel mooi. Tot zover de wereldomroep. Er waren inderdaad tot en met de jaren 60, ik kwam zelf eind jaren 60 eh, op Java, waren toch nog de generaties zoals Janti's ouders die Nederlands verstonden. En die bleven afstemmen op de wereldomroep om tegengeluiden te horen van de informatie die ze via de Nees kregen. Want een enorme indoctrinatie in dit tijd. Zeg Maurice uh, en Marcel, al dat reizen, iedere keer weer dat vliegtuig in, dat levert verhaal op. Als je er achteraf op terugkijkt, was het de moeite waard om iedere keer weer dat vliegtuig in te stappen en een uur lang vastgeketen te ja. zitten? Ja, ik vond het van wel. Die mensen zijn, zijn er blij mee en die doen ook dingen ja, die van belang zijn, ja. bijzonder zijn. En ik heb, ik heb nog nooit een expert of een emigrant ontmoet die niets te vertellen hadden. Ze hebben altijd een verhaal. Het zijn altijd mensen die in het diepe gesprongen zijn, die, die een gok nemen, die een avontuur aangaan. En die zonder meer altijd prachtige verhalen te vertellen hebben. Tot zover de wereldomroep. 22 juni 1992. Een cabaretier reist met zijn technici over de wereld. Tourneetje langs Nederlanders in een vreemde. Die dag zijn we in Brunei. Oranje speelt die dag de halve finale van de EK tegen Denemarken. In het Zweedse Solma. Op de televisie kunnen we het daar niet volgen. Wel op de radio. De oude, trouwe wereldonderland. Ik stel voor dat we eens even naar uh, Fons Jansen gaan. Want Fons Jansen heeft een soort uh, dubbelfeur. Die was cabaretier, maar die heeft hier ook bij de Wildhoop. Ja, nieuws. Super gewerkt. Ja, nieuwslezer. Ja. Dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nou ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren. Niet waar? De elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. <lacht> Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. <lacht> en in een broodjeswinkel is de start van het beleg afgekondigd. Ik vind dit de leukste baan die ik ooit gehad heb. Vooral met de leukste mensen. Omdat juist dat internationale karakter, al die nationaliteiten en die verschillende culturele opvattingen. Mm -hmm. dat sprak mij geweldig aan. Sinterklaasavond 1961 bij de Wereldwoon. Vier jaar geleden brachten we hier het boek Sinterklaas over zee uit... ...in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Rutger Oudians in Singapore, die kan erover meepraten. U bent in Azië geboren uh, en ik begrijp ja. dat u de Sint zag aankomen als kind in Bangkok, klopt dat? Klopt, ja. In 1980 uh, was ik getuige van Sinterklaas' aankomst in Bangkok op de Phraya rivier bij het, ja, het vermaarde Oriental Hotel. En dat was natuurlijk een, een schitterende aangelegenheid. U bent zelf Sinterklaas geweest, hè? In Hongkong. Hoe ging dat? Ja, dat was natuurlijk ook een schitterende beleving. Ik werd daar in een golfkart uh, vervoerd. We hadden het verhaal dat uh, de, de schimmel was, was tijdens een storm op weg uh, <laughs> kon niet mee. Dus de schimmel moest achterblijven in India. En daardoor was Sinterklaas nu op een golfkart uh, werd die rondgevoerd. Tot zover de wereldomroep. 24 uur lang hoogtepunten uit 65 jaar wereldomroep. Dag meneer Emmink. Dag Herman, geen, geen meneer. Mag ik Herman zeggen? lief, ik dat weet vind, niet anders. Dat vind ik fijn. Wat fijn dat je er bent Herman. Ja. Kopje goed, schotelt je minder. <lacht> Wat wij misschien weten is dat u, uh, je, mag ik zeggen, begonnen bent als omroeper. Klopt dat? Ik ben bij de Varen op 1 mei begonnen 1954. Als, als omroeper. Dat was toen nog een vak. Ja, nu, nu niet meer dus. Ja, nee, nee, nee, maar nu zijn het allemaal bandjes, weet, al die Dit wordt toch niet zo'n uur van vroeger was alles beter, hè? Nee, oh nee, nee, nee, nee, zeker niet, zeker niet. Gelukkig. digi Jan de Waal, die schrijft... ...jammer dat de wereld omhoog moet stoppen met Nederlandstalige uitzendingen... ...alsof iedereen in de wereld digitaal is. Korte golfpolitiek, noemt hij het. Franca Hummels, die zegt... ...dag Nederlandstalige wereld omhoog, fijn dat je er was. Nou, wij vonden het natuurlijk ook wel fijn... Pieter Bas van Wiegen, die schrijft mooie verhalen bij de Wereld om maken slapen lastig. Nou, dat vinden wij op dit moment ook niet zo erg. Uro van der Pluim, die schrijft nu al 2,5 uur non-stop aan het luisteren naar de Wereld om Interessant al die historie. Nou, we gaan nog heel lang door. Kijk even achterom, want daar zat de klok. Nog 20,5 uur te gaan. Wereldwijd zeggen we mensen steunonderweg.nl de website waarop jullie kunnen zien hoe je het programma onderweg voor de toekomst uh, een steentje bij kan dragen hoe je dat zelf kunt doen en ik zeg tegen alle collega's dank voor jullie inzet de afgelopen periode en dat is zijn toch bijna zeven jaar radio mensen van de wereldomroep bedankt dat we deze kans hebben mogen hebben precies fantastisch mensen tot, tot ziens dit was onderweg onder de vleugels van de wereldomroep bye bye BvN heeft als ik me goed herinner een potentieel bereik van 50 miljoen kijkers. Dat zijn uiteraard niet allemaal Nederlanders, maar dat is het bereik van het aantal satellieten wat nu in de lucht is en waar BVN op loopt. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat BVN in een cyclus draait waarbij het altijd op het goede moment in de, go in de, goede, zone, in de goede tijdzone zit. Tot zover de wereldomroep. Een greep. Zomaar, hè? Een greep, zomaar. Ja, Wim, uh, jij hebt natuurlijk al heel wat uren achter de microfoon achter de rug. Maar je hebt natuurlijk ook niet alles kunnen horen. Nee, nee, nee. Er zitten voor mij ook nieuwe dingen tussen. Die Herman Emmink, goed, schoteltje minder. Geweldig. Ja. We hebben heel wat uh, aardige oud-collega's weten op te duiken. Nou, met Pim Reintjes natuurlijk als uh, ja. uh, grootste voorbeeld. 92 jaar, hè? Uh, die 92 daar... jaar, de opening gedaan. Ja. Staande als een, als een, als een, als een rots in de branding. ja, nou, ja dat hoorde u. Hoe... hoe hoe trefzeker dat ging. Ik weet niet hoe het met jou is, maar uh, sinds we dus deze 24 marathon hebben aangekondigd, worden wij overspoeld met uh, aandacht. Ja. Ook van onze uh, perscollega's. Uh, jij zat bij Frits Spits geloof ik, Tijd voor ja. Twee. Ja, ja. gisterenmiddag, de, uh, kwart over een half twee. Dus de, de gast van, uh, van, van Tijd voor Twee. En uh, ja, dat is wel speciaal hoor. Uh, gaat het deurtje van de spreekzaal open? Ik bedoel, een deurtje van de spreekzaal, dat is geen nieuws. En, en op de radio, dat is ook geen nieuws. Maar dat dan Frits Pits uh, je ontvangt, en uh, opstaat, en een stoel naar achter trekt. En zegt: Het is mij een eer. Ja. Dat jij dat nog mee mag maken. Dat, uh, ja, dat ja. doet wel wat. Ja. En verder tellen wij uh, het journaal, ja. het RTL-nieuws. Wat heb jij zelf... Radio 4, de ochtend van oh, ja. 4. Oh ja, heb jij gedaan. Magriet ja. Vromans. Ja. En weet je wat het allerleukste interviewverzoek was dat ik heb gehad? Nou. Een interviewverzoek van L1. Dat is oh, de ja. Limburgse regionale omroep. Die hadden namelijk ontdekt dat ik uit Limburg kom. Wat ik heel goed verborgen heb weten te houden altijd. Ja. Maar je zou het wel kunnen doen. Hè? Je zou nu kunnen zeggen. Dit is Radio Nederland Wereldhoek met Een speciale marathon. Ja? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. <laughs> ja. Maar we gaan het niet doen. We hebben hier ook een piano. <laughs> Wat we gaan doen is. Even luisteren naar hoe wij met deze 24-uur-radiomarathon. in het nieuws zijn geweest. Het nieuws bij de Wereldomroep. door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur 69. Ja, in dit uur, zoals ik zo net al zei, dat de wereld ermee ophoudt in het Nederlands, is die andere media inderdaad niet ontgaan. Veel radio- en tv-programma's hadden de afgelopen dagen aandacht voor onze 24 uur. Marathon, telt u even mee. Ja. Hij reizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending. Ja, Radio Nederland Wereldomroep die bestaat sinds 1949. Maar daar, na deze week kunnen we niet meer op vakantie vanuit de tent naar een krakerige stem luisteren. Deze zomer zullen vakantiegangers in het buitenland voor het eerst verstoken blijven van informatie, geboden door de wereldomroep. Ik raak mijn speeltje kwijt. Heb ik al eerder gezegd. Mijn dingetje heet dat dan in een moderne Nederlands tegenwoordig. Maar uh, dit, uh, dit is heel leuk en mooi en prachtig werk wat ik heel lang gedaan heb. En dat uh, valt nou uit je handen. De wereldomroep gaat straks een laatste uitzending in het Nederlands verzorgen. Ze krijgen geen geld meer om nog langer via de Korte Golf uitzendingen te maken voor Nederlanders in den vreemde nu iedereen via internet ook aan nieuws kan komen, maar dat geldt niet voor iedereen. Iedereen zegt, iedereen heeft internet, mensen kunnen zelf dat nieuws wel opspitten op internet. Daar heb je de radio niet meer voor nodig. Maar oh. mensen die in het buitenland komen en die niet zo luxueus als de minister reizen wellicht, die komen erachter dat je in de binnenlanden van Zambia ook gewoon maar drie uur stroom per dag had. Laat staan, internet. Terug nu naar Hilversum. Nou ja, we zijn er en we blijven er met Thijs Boedens. En ik loop door de gangen van de Wereldomroep in Hilversum inderdaad. Een van de presentatoren is Anouk Thijssen. Wordt dat voor jou ook je laatste wapenfeit? Ik vermoed van wel. En wat doet dat met je? Het is dubbel. Het is natuurlijk een, de aanleiding is minder leuk. Um, aan de andere kant is het geweldig om aan zo'n grote productie mee te werken. Uh, juist omdat er zoveel terugkomt. Juist omdat je ziet wat de Wereldomroep allemaal heeft gedaan in de afgelopen jaren. En dat is heel bijzonder. Duizenden uren radio maken is het gedaan met de wereldomroep. De zender gaat kopie onder in de megabezuinigingen en dat is ook voor oudgedienden even slikken. Ik vind het jammer dat de wereldomroep stopt omdat het weer de afsluiting is van een tijdperk. Maar ik snap het wel. Als ik het heb over de Nederlandstalige uitzendingen, die zijn in bijna alle gevallen niet echt nodig om toch nog op de hoogte gehouden te worden van wat er in Nederland gebeurt. Tot zover de wereldomroep. Met die slogan neemt de Wereldomroep vanavond in stijl afscheid van de Nederlandse luisteraars. In een 24 uur uitzending komen allerlei hoogtepunten uit de 65-jarige geschiedenis van de Wereldomroep aan bod. En dan is het einde verhaal in het Nederlands. Vrijdagavond 10 uur is het afgelopen met een spetterende finale. En dan hebben we nog één keer al die Nederlanders over de hele wereld bereikt. Daarom ook 24 uur hè. We gaan mee met de zon. Want wij zijn er altijd en overal en we waren er ook altijd en overal. Je lacht nu nog hè. Nu nog wel. Ja, zo waren we zelf in het nieuws. Als een alternatief nieuwsfragment. Want u heeft het misschien gehoord de afgelopen etmaal. Uh, al die nieuwsfragmenten op een, uh, op een rijtje. En uh, er kon gestemd worden. Voor het mooiste, het meest ontroerende. Of wat dan ook. Een nieuwsfragment. Zometeen uh, in het volgende uur. gaan wij die uh, uitverkiezing laten horen. Maar dit was ons eigen nieuwsfragment. Dus, dus zo was de wereld omop afgelopen dagen in het nieuws. Andere zaak, toen duidelijk was dat de Nederlandse uitzendingen van hier zouden stoppen, nam de redactie een kloek besluit. En dat besluit luidde, wij gaan op bezoek bij ons publiek, bij onze doelgroep. Verslaggevers reisden af naar de traditionele emigratielanden, Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en ook Zuid-Afrika en de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen werden aangedaan. Wat leverde dat nou op? Een grote stapel radioreportages voor onze eigen uitzendingen. En een verzameling beeldverslagen voor de internetpagina. Maar bovenal een prachtig boek. Ik weet niet welke camera die nu op mij gericht staat het kan zien. Een prachtig boek met portretten van al die Nederlanders ver weg. De titel: Je band met Nederland. Margeet Strijbros en Sigrid Deters hadden de eindredactie van dit boek in handen. Maar er waren heel veel meer medewerkers. Ja. Margreet Strijbels en Sigrid zitten hier aan tafel om ook namens die medewerkers te praten, denk ik. Maar Margreet, ben je tevreden over het boek? Ja, zeker. Ik vind dat het boek een, een prachtig beeld geeft, letterlijk en figuurlijk, van de diversiteit van de Nederlanders in het buitenland, maar ook van de overeenkomsten. Je kan zien dat over al die conti continenten en al die buitenlanden waar ze wonen, dat ze daar toch ook eenzelfde soort problemen, ervaringen enzovoort hebben. Je bent zelf naar Canada geweest, ook, ook zelf op reis. Uh, wat herinner je? Wat ik me herinner. Wat is je opgevallen? Wat trof je die reis? Nou, wat mij heel erg heeft getroffen, is het, uh, het feit dat met name natuurlijk bij de oude emigranten. dat die Tweede Wereldoorlog zo'n grote rol heeft gespeeld. Dat er verwoestingen. en dan heb ik het met name over Zuid-Holland, Rotterdam. maar ook bij Arnhem. dat dat mensen echt. Uh, ja, op drift heeft gejaagd. Dus ook even aangezet om weg te gaan. Ja, het heeft mensen echt aangezet om weg te gaan. Niet alleen omdat ze misschien hun huis kwijt waren, maar gewoon al die ellende en, en uh, ja, dat, dat beeld van een, van een verwoeste omgeving, dat heeft een grote rol gespeeld. En dat is al decennia lang geleden. Merkte jij dat nu nog aan? Ja, het rare is dat je dat nu nog merkt, of misschien is het ook niet zo raar. Die mensen zijn nu oud en uh, zoals je weet, oudere mensen gaan vaak terug naar hun jeugd. En dus speelt nu in hun herinnering die oorlog een grote rol weer. Sigrid, jullie hebben het boek uh, thematisch ingedeeld. Vertel er eens wat over. Um, ja, wat Margretel al zei, waar we achter kwamen is dat... De migranten zitten in verschillende landen, maar ze hebben wel allemaal bepaalde gevoelens, ervaringen die gewoon overal hetzelfde zijn. Je gaat naar een buitenland, je moet opnieuw beginnen, of dat nou is in Australië of in Canada. Wat ga je doen? Wat, hè, wat, wat gaat weer geld opleveren? Ja, dat is grensoverschrijdend dus. Dat geldt voor alle migranten. Een heel belangrijk thema is heimwee en spijt. Dat is mij het meest opgevallen in al die landen. Zodra je vraagt, van, ze zijn eerst heel positief. Kijk eens hoe mooi ik woon, hoe ruim. En als ik vraag, heb je wel eens heimwee? Dan komen toch de tranen. Ja. En gewoon recht in het hart. En dat kan hele ernstige vormen aan doen. Ik las een verhaal van een mevrouw, die heeft al 47 jaar heimwee. Ja, ja maar het, is, het kan heel groot zijn. Maar wat het meer is, is, heimwee komt op. Het gaat weer weg. Het speelt op op het, moment, op het moment dat er problemen zijn bijvoorbeeld. Het gaat even slecht met werk of in de privésituatie, Het gaat weer weg. De hele acute heimwee geldt niet voor iedereen. Het zit hem in kleine dingetjes. Het neemt kleine... even op het moment dat er iets gebeurt. En dat je ja, dan neemt... Of als ik er dus recht naar vraag. Ik vraag, heb je wel eens heimwee? Ik ja, ja, ja, onderzocht hoe? trouwens hoor, bij het wereldpanel. En daarvan zegt 42% dat ze geen hemwee hebben. Maar goed, die overige 58 en daarvan weer 10% heel sterk. Ja. Dus het speelt wel degelijk een rol. Die thematische aanpak, hè, is er voor jou uh, een, een, een thema wat er uitspringt, dat echt het kernhoofdstuk is. Nou ja, wat belangrijk is, is dat uit het oog, uit het hart, dat vind ik een belangrijk hoofdstuk. Omdat voor uh, Nederlanders in het buitenland uh, zo is, ze gaan weg. Maar eh, hoe langer ze in het buitenland zijn, hoe meer ze zich realiseren dat ze toch nooit echt helemaal van dat land zijn. Maar dat ze juist zo Nederlands zijn. Dat merk je eigenlijk pas als je in het buitenland woont. Terwijl eh, in Nederland zelf de gedachte is van, eh, ja, opgeholpeld staat netjes, bij wijze van spreken. En dat betekent dat bijvoorbeeld politiek Den Haag geen enkele rekening houdt met Nederlanders in het buitenland. Hoewel die dus toch niet alleen emotioneel, maar ook qua... Uh, nationaliteit natuurlijk, maar uh, ze moeten nog belasting betalen als ze inkomen krijgen uit Nederland uh, Nog tien jaar uh, totdat je, uh, nadat je weg bent gegaan heeft de Nederlandse staat recht op een percentage van de erfenis enzovoort Dus er zijn nog heel veel banden die niet doorbroken worden bij vertrek en Terwijl, je, zoals je zegt, als je de grens overgaat, dat blijkt ook, dan wordt dat Nederlanderschap als het ware uitvergroot Dan word je meer Nederlander en voel je meer Nederlander dan toen je nog in Nederland was ja, want dan, dan realiseer je dat op de een of andere manier veel beter. Juist dat jij dan anders bent dan de omgeving om jou heen. Uh, uitzicht dat dan in gedrag van per se willen stemmen bijvoorbeeld? Of uh, kaas gaan kopen? Of uh, kaas gaan uh, zoeken? Een, een jong meisje uh, in Nieuw-Zeeland. Ik heb haar niet geïnterviewd, maar zij komt voor in een van de filmpjes van de andere verslaggevers. Die heeft een klompje aan haar sleutelhanger. Ze zegt, ik zou het nooit doen in Nederland. En hier wel, ik wil, ja, je bent opeens trots op je land of ja, je ja. komt erachter hoe je verschilt wat toch typisch Nederlands is aan jou. En je merkt het aan het gedrag van de mensen in de Duits Turk waar Sigrid een fantastisch filmpje over gemaakt heeft. Dat is een wijdend SRV-wagentje, zullen we maar zeggen, in Canada. Uh, het, het ziet er... Aan de ene kant niet uit, maar aan de andere kant is het een fantastisch uh, vrachtwagentje... met een soort deur achterin, een soort keukendeur voor je gevoel. En als mensen daar dan instappen, uh, de mensen in het buitenland... dan is het alsof ze in een, in een soort Nederlands, stukje Nederlands stappen... in een soort snoepwinkel, dat die indruk krijgt. En er zitten ook allemaal lekkere Nederlandse dingen, verkopers in die snoepwinkel. Ja. Wat heb je allemaal gezien, zeg ik, in die wagen? Een belangrijkste drop, kaas... Kustart, Konimex, hading. Uh, het is ook een beetje ouderwets ja. Vaak voor ons ja. dat Is, is dat de kern van het missen? Gaat dat via de mond? Wat missen ze het meest? Nee. Nou, nee. nou ja, dat, dat is het meest tastbare natuurlijk En dat ja. is iets waar je wat aan kan doen Dus ook, uh, je kan het bestellen of je gaat Inderdaad, je wordt klant van die uh, Dutch truck Daar kan je wat mee En op een andere manier iets doen daaraan ja. dat, is, dat is moeilijker Gerry Blom in Canada, ik heb ik een quoteje over geschreven Die dus uh, bezig is Met die Hollandse producten ik heb het koortje overgeschreven, staat in het boek. Nederlanders moeten zich in het buitenland kunnen thuis voelen. Het eten van Nederlandse producten helpt daarbij. Dat is de kern van het evenering. Ja, dat is zijn evangelie en daar heeft hij ook zijn uh, leven op gebouwd. En hij, dat is ook zijn levensonderhoud tevens. Dus het Nederlands zijn geeft ook een, uh, een manier om uh, in je levensonderhoud te voorzien voor sommige Nederlanders in het buitenland. Er zijn dus ook uh, ja, bitterballenproducenten of kokette producenten. Maar ook bijvoorbeeld het harde werken is voor uh, in elk geval die, die jaren 50 emigranten vaak ook een soort... Uh, positief stempel geweest wat ze meenamen. Het is allemaal na te lezen in dit prachtige boek Je band met Nederland, Nederlanders thuis in het buitenland. Wij krijgen natuurlijk allemaal zo'n exemplaar. Maar wie het ook wil hebben, Margreet, waar kan die het krijgen? Ja, die moet het bestellen op de website www.wereldomdop.nl staat hoe. Mensen kunnen ook meteen naar emigratieboek.nl, want dat en is de uitgever. Wat we nog helemaal niet gezegd hebben, jij nam het woord filmpje in de mond. Want daar had je het hier over, over de reportages. Kijk, lieve camera, daar zit een niet alleen een boek, DVD. maar ook een dvd. Dvd, DVD. Ja. met ja. alle reportages erop kopen dat boek zou ik zeggen je band met Nederland. Dankjewel maar Strijbels. en dankjewel Sigidetus. Ja, Dank Dankjewel. wel. Dank Wat gaan we doen? We, we gaan, gaan naar de, de tent. Ja, meteen. we gaan naar de tent. Gaan we naar de tent? We gaan naar de tent. Naar Jeroen Dierks. Naar, naar Jeroen Dirks die verslag doet van de feestelijkheden al daar. Jeroen? Ja, er wordt een film vertoond in die tent, dus we zijn even naar buiten toe gedoken. Want uh, uh, dat, is, dat is heel leuk om te zien, de oude beelden van de wereld omroep. Maar ja, die kunnen we moeilijk uitzenden via die... In ja, dan moeten we dat op die website gaan zetten. Dus ik heb maar een paar oude collega's eruit gehaald. En één hele jongen, Bob van Beter. Oh, die voelt zich ook Laten we even, Frank Carnier... Ja, u voelt je jong. hè? 25 jaar hier het nieuws gelezen? Nee, nee, nee, niet zo lang. Ik denk een jaar of 13 bij elkaar, maar sinds acht jaar met pensioen. En daar is die stem weer, die, die, die, uh, ja, die opvallende, typische wereldomroepstem. Volgens mij oefende je erop toen. Uh, ja, inderdaad. En ik heb een hele rare ervaring een keer gehad, was tijdens een cursus, ik was hier toen al weg. Uh, toen zei er ineens iemand, ja, als ik u hoorde heb ik ineens een idee van vakantie, maar hoe dat dan kan... <laughs> Is het uh, zo dat je, je als nieuwslezer hier anders opstelde dan, dan ergens anders? Dan bij de binnenlandse omroep, ja. Uh, korte golfradio, daar vallen stukjes in weg. Hè. Dat is gewoon de eigenschap van dat medium. En je moet er dus op, uh, op spreken eigenlijk. Je moet gebruik maken van de redundantie van de Nederlandse taal. Om de luisteraar te helpen om die dingen die wegvallen er zelf bij te creëren. Want dat kunnen de menselijke hersenen. En dan staat er driftig ja te knikken Gerda Stegenga. U was technicus. Ik was technicus. De eerste vrouwelijke technicus in... Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Trudy uh, Fendrich was voor mij nog. Die later bij het nos de, het nieuws deed. En later zijn er na mij ook nog van allerlei, en gezamenlijk ook nog van allerlei dames gekomen. Ja. Zo'n erg mannelijk beroep is het ook niet hoor. Nee, ik weet dat er tegenwoordig veel meer rondlopen, maar u was wel in ieder geval één van de eersten. toch? was wel één van de eersten. Ja. Zegt de wereld wereldomroep, eh, het was natuurlijk altijd moeilijk schuiven. Hè. Dat is dan de, dat vakje gronden voor, eh, zeker Frenk om die goed in de uitzending te krijgen. Heeft u hier <laughs> specifiek moeten schuiven? Specifiek. Ja, dat u zegt van het was toch anders, die korte golf ingewikkeld nee, moest allemaal... Dan... Nee, je, je luisterde dus naar het signaal wat er zeg maar uit de, uit de geluidscel kwam. En dacht van ja, nee, dit is misschien iets anders, een beetje bijsturen zodat het wat beter klinkt op de korte golf. Maar verder voor de rest, qua schuiven maakt het er niet zoveel uit. Nee. Gaat u missen de wereld omroep? Ik ga het zeker missen, want ik ben tegenwoordig veel met de camper onderweg. En daar heb je dus ook echt niet overal internet bij de hand. En je hebt echt niet overal zomaar een satellietschotel waardoor je het geluid van, de, van Nederland kunt ontvangen. Heel even kort nog aan Bob van Beten. Uh, van het programma, nou niet alleen de stem, de laatste, tijd, de laatste jaren de stem van de wereldomeroep, maar ook van onderweg. Het programma voor de drukkers. Uh, op een of andere manier ga jij door, hè? Ja, het programma gaat wel door, inderdaad op eigen kracht. We hebben eigenlijk in een, bijna een jaar tijd geprobeerd om uh, ja, partners te vinden die uh, het mede mogelijk maken. Om, om geld bij elkaar te, te harken, zeg ik het maar even plat. Maar om, om geld bij elkaar te krijgen. Om in elk geval één korte golfzender, dat is gelukt, we hadden er liever meer gehad. Eén korte golfzender in te kunnen huren. Net zo'nzelfde als dat de wereld op doet. En met één zender uh, voor uh, zeg maar geheel Europa gaan we van start aanstaande maandag. Met hetzelfde soort programma en dezelfde uh, presentator ben ik dan inderdaad. Succes daarbij. Ik wil nog even naar Frank Carnier. Het weerbericht, uh, heel kort uh, Frank. Het weerbericht, het is gewoon fantastisch weer. Althans, in de vakantiegebieden in Nederland kon het nooit slecht genoeg zijn. Tot ziens, dank jullie wel. Dirks met uh, collega's en oud-collega's. Kwart voor negen in deze 24 uur radiomarathon bij het afscheid van de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldhoek. komen natuurlijk veel verrassende, boeiende, leuke en soms ontroerende momenten voorbij. En we zeiden eerder al, alles horen, dat is vrijwel uitgesloten. Er zijn luisteraars overigens die via Facebook en Twitter hebben geroepen, ik blijf gewoon 24 uur wakker en ik wil alles horen. Maar als dat niet gelukt is, dan is er een wakkere redactie en die heeft enkele fragmenten in de vorm van een compilatie op een rijtje gezet. Dus gaan we vliegens terug van start. Marco Bakker staat beneden op vee. Want de muziek komt als het ware uit zijn hart. Ik uh, heb alles, voor zover ik al iets kan, heb ik het allemaal hier geleerd. En uh, ik denk ook niet dat ik het ergens anders had kunnen leren. Omdat, Waarom niet? Uh, nou, omdat je hier toch ook... Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel. En, uh, en een ervan is dat je hier toch, uh, tenminste ik in mijn tijd ook Nog wel in een, in een zekere rust dingetjes kunt oefenen, uh, dus, dus de, ik was daar zeer. Daar houden we de wereld om op voor dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, dus wel... Ik wilde dat niet naar beneden halen alsof het niveau hier anders was, maar je kon hier je kreeg, je kreeg Je moest er zoveel uitzendingen maken. Alsof als je een dienst had die niet uh, nieuws naar Europa alleen betrof, dan maakte je acht, negen uitzendingen in zo'n dienst. Ja. Nou ja, dan maak je wel, dan ben je zenuwenaar een tijdje wel kwijt. Als je een gek idee kreeg, dan kon dat gewoon uitgevoerd worden, en hoef dat niet via 15 chefs uh, uh, allemaal doorgesproken te worden. Je deed het gewoon. Het nieuws bij de wereldomroep. Door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. In dit uur. Nelson Mandela, 10 mei 1994. Nelson Mandela wordt geïnaugureerd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Het definitieve einde dus van de apartheid. Het is my great pleasure to announce. The President of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Rolihlahla Mandela. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. You hate the happy family? Are you a family? Uh, je weet dat Surinamers zijn altijd family. Ze kennen elkaar allemaal. En ze kennen elkaar allemaal. Dus vandaar Happy Family. Wat gaat u zingen zo? Wij gaan nu uh, het eerste liedje is uh, Aforo de Maino. Dat is meer een bede, een lied waar je meestal gaat bidden. Goed, dat gaat nu komen. Dus dames en heren, hier komen ze uit Suriname en Rotterdam. Happy Family! A for Meneer Pronk, die, die uitzendingen, die enorme verzameling, heeft u er wel eens wat van opgepikt in de loop der jaren, de Caribische uitzendingen? Ja, ik was luisteraar, als ik er was. In, in de gebieden zelf was, zeker om bij te blijven van wat er. Ja, de Eeldrogroep was natuurlijk wel, als je daar was, een directe en een goede bron van informatie. Ja. Koos u dan ook specifiek de Caribische service of was het gewoon het generale aanbod? Het generale aanbod als je dat was, uh, maar dan wel vooral gericht op, op het gebied zelf. Ja, ja, ja. Want je was natuurlijk altijd in een turbulente politieke situatie. Ja. Bijna altijd was het turbulent. Ja. En ja, het nieuws dat vanuit Nederland naar Suriname kwam en ook naar Antille, maar het ging vooral om Suriname, werd door iedereen direct op de voet gevolgd. Hoe stel ik me dat voor? Een minister op een hotelkamer met een korte golfradiootje. Ja, rommelend niet alleen de... maar op de hotelkamer, maar ook elders in de stad uh, ja. en ook op de ambassade en, en dergelijke. Je wist, iedereen volgt de wereld om. Dan is er één oproep van de ANWB-alarmcentrale. In Spanje wordt opgeroepen de heer Brasser uit Hellevoetsluis op rondreis door dat land. We hebben denk ik een, een behoorlijk deel uh, gekregen van mensen die uh, uh, huwelijksproblemen hadden... waarvan de echtgenoot of echtgenote vandoor was die op die manier teruggeroepen wenste te worden... Maar dat hebben we nooit gedaan. En doordat we alles verifieerden, kwam dat altijd boven water. Twee oproepen nu van de ANWB-alarmcentrale. In Frankrijk, omgeving Straatsburg, de familie Nap uit hendrik -Ido ambacht reizend met een witte Citroën GSA. Plus... En we weten van verhalen dat er uh, op campings waar veel Nederlanders uh, verbleven, dat er ook wel eens mensen waren die dat zich tot doel hadden gesteld om die oproepen op te schrijven en op te prikken op de, bij, uh, bij de muur van de receptie. En de mensen en gaan, gaan je zoeken. Ja, ja. Ja, en kijk, uh, rijdt hier een rode auto ja. en gewoon zoeken. je doet het zelf Sherlock Holmes, zeg maar. Ja, ja. dat klopt. Dus eerst het internationale toegangsnummer, in dit geval 00, gevolgd door 31 70 3 146. De vuist wordt gebald. Erik Dekker gaat op de weg naar de finish. Daar zie ik hem komen. En het publiek begint te juichen. Want heel, heel veel Nederlanders hier in Vilneuf-Zurelot. En hij kijkt nog eens om. Laat zien, van, er is er maar één de sterkste. Eigenlijk al de hele week. Maar nu... De armen voor de ogen. Hij kan het haast niet geloven. Kijkt achterop. Nu gaat hij over de streep komen. Michael Bogut vindt de etappe naar La Plagne. Ik ga even luisteren naar twee fragmenten uit uh, uh, programma's voor Onze Jongens in Cambodja en uh, Bosnië. Beide werden gepresenteerd door Ilse Wessel. Lionel Richie met Love, oh love. En er gaat heel wat love van Nederland naar Cambodja. Gerard Koenen, veel liefs van je moeder en van de rest van de familie. Het klinkt, klinkt al een beetje meer als Oeruzkan FM of zeg ik nu iets heel erg? Het komt uh, langzaam in de buurt. <laughs> ja. Oeruzkan FM, powered by 3FM en de Wereld omhoog. We're en zoals ik zei, dat was de eerste zin. die Uruskan FM is in de lucht. Serious radio voor de troepen in Uruskan. En natuurlijk iedereen eromheen. Familie, vrienden, vriendinnetjes, aanbidders, randfiguren. En uh, 3FM powered by de Wereldomroep. De ziel van de wereldomroep is niet weg. De, de ziel van de wereldomroep is niet weg. Wat wel weg is, is dat het specifieke expert deel. Dat is weg. En dat is absoluut fout. Maar mijn stelling is dus dat er nu nog 14 miljoen gebruikt gaat worden... voor allerlei leuke speeltjes van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Waar de redactie dus als een soort uh, samenlop voor wordt uh, misbruikt. En dan denk ik, van, we hebben daar meneer Daalmeijer zitten. Die heeft anderhalf jaar geleden bij ons in de krant, in de Telegraaf... gezegd dat je de wereldomroep voor 28 miljoen, 30 miljoen kunt laten draaien... zonder enorme ontslagen. Ik heb het nog even opgezocht. Ja. Dan denk ik, ja, dan is hij de afgelopen jaren met te veel geld gewerkt, met publiek geld, uh, in, de, in de publieke omroep. Sfeer. zodat ja, Die vergelijking is onjuist. Uh, ik ben een hele oude krantenman. Ik kom nog uit de krant van de hoogdruk en de rondstiep en het lood. Zo wordt de Telegraaf niet meer gemaakt. In de loop van de tijd verandert het, dat verandert hier ook. En in die tijd had het kunnen veranderen en dat had je dat op een rustige manier moeten doen met gebruikmaking van andere middelen. Je moet natuurlijk niet de, de, de, de feiten van toen op nu plakken, dat gaat niet. Ik denk aan de duizenden nonnen en paters die diep in oerwouden aan transistorradiootjes hebben gehangen om een geluidsglimp van hun vaderland op te vangen. Ik denk aan de jongens op Boer Eilanden, de baggeraars, de zakenmannen, de ontwikkelingswerkers en al die anderen die jaren gebruik hebben gemaakt van die oude, Trouwen, Wereldomroep. Het is voorbij. Gedaan. Geweest. Dat is leuk. Het laatste wat u hoorde is eigenlijk een tipje van de sluier. Verder zeg ik niks. En al die andere fragmenten, dat, uh, dat passeerde dus het voorbije uh, etmaal. Dat bijna voorbij is. We hebben nog een, uh, een uur te gaan. Er is ontzettend veel uh, gezegd. Er zijn columns geschreven en er is heel veel live muziek geweest. Bijvoorbeeld vanmiddag, uh, ik heb het even niet meegemaakt want een mens moet ook wel eens even een stukje doen, maar vanmiddag in de tent de Amsing Band, die hebben we nog even uh, klaargezet en ik geloof dat ze gaan zingen, wij zingen ABN. En met u, ja zo lullen ze in Den Haag. Iedere streek zijn eigen taal voor elke bevolkingslaag. Wij zingen A, B en wij zingen. Natuur, onze Nederlandse taal, maar het fraaie ABN. Ja, dat verstaan we allemaal. Tot zover de wereldomroep. De wereld van de luisteraar. Latijns-Amerika-correspondent voor de wereldomroep. Dat was in hotels telefoons uit elkaar schroeven om een stukje door te spelen. En midden in de nacht de receptionist wakker maken om een fax te sturen. Later kwamen er mobiele telefoons, maar die creëerden zo hun eigen problemen. Zoals in 2001, tijdens hevige rellen in Argentinië. Buenos Aires stond op zijn kop, ruiten gingen aan diggelen, traangas, granaten vlogen om je oren. En ik zou live in de uitzending komen. Ik had speciaal een van die demonstranten klaarstaan, die ik dan even live zou vragen waarom die protesteerden. Nou ja, de radio belt en ik trek die man bij mijn mobieltje. En die begint te ratelen en te ratelen. Maar ja, allemaal in het Spaans natuurlijk. Dus na een seconde of twintig trek ik die telefoon bij hem weg om te vertalen wat hij zegt. Maar die man die pikt dat niet. En hij begint daar te tieren en aan mijn arm te trekken om mijn telefoon terug te krijgen. Met dat Argentijnse temperament. Dus ik sta daar met die man te vechten. En tegelijkertijd maar hopen dat ik in die uitzending iets antwoord wat met die vraag te maken had. Want ik, ik verstond er natuurlijk helemaal niks meer van. Nou ja, na twee minuten zijn we klaar. Ik hang op. En die man die gaat helemaal over de rooien. Omdat ik heb opgehangen. En hij botviert al zijn woede op mij. Want volgens hem heul ik met die politici waar hij tegen staat te demonstreren. Dus ik kon eigenlijk nog maar één ding doen. Namelijk keihard wegrennen. En ik geloof niet dat iemand in heel veel heeft gemerkt, maar nadien heb ik nooit meer een onbekende live in de uitzending getrokken. Nog één uur.